...eindelijk genoemd. De, de wie? De Stenton. Over de dorsvlegel. Stenton? Alex Stenton. Where did you fight in my country? Actually, I didn't. When I came, the war was over. Dat artikel is tien jaar oud. Het dringt langzaam door. Oh, waar zal ik dat zetten? Um, uh, op de tafel maar. Kijk, Af. Zeker tien palmpasjes. Is er nog meer, meneer Pandre? Nog twee van die dozen. En nog wat boeken en mappen. Help jij ook even, Ad? Ja. Gert! Help je ook even sjouwen? Ja. Geef maar. Geef mij die andere dan maar. Ja. Dat had Sien toch even aan me moeten vragen. Heb ze het niet gevraagd? Ze heeft niets gevraagd. Ze heeft zomaar de slag op hem gelegd. Dat kan toch niet? Sorry, maar ik heb er zo gauw niet aan gedacht. Ik heb toch wel zo moeite om hem bij zijn werk te houden. De volgende keer wordt het je gevraagd. Ik heb daar echt niet aan gedacht. Omdat ik het ook al aan jou gevraagd had. Ja, is daar gevoelig voor. Dat is wel eens een baas. Hoe was het? Het was verschrikkelijk. Je ja, hebt het wel eens over demythologiseren, maar dan weet ik wat je bedoelt. Pff, allemaal zonder mythologie kop en bouw. Geen enkel contact als mogelijk. Schrikkelijk. Het dat is alsof het uren geduurd heeft. Ik doe zoiets. Gooi het op me voorstellen. Wel bedankt, meneer Pande. U hebt ons geweldig geholpen. Oh, het is niks, niks. Vanaf nu wordt hier geen onderzoek meer gedaan. Dit zijn de eerste bouwstenen voor het museum. En jij zeker de hoofdconservator? Ja, uiteraard. Palmpasens, krombroodjes, duivenkaters, koetaai, kruskenboltjes. Ontzettend. Wat een vak. Wat moeten we daar nu mee? In de container. In ieder geval... Ergens opbergen waar niemand ze kan vinden. Zouden we ze niet nog eens kunnen gebruiken voor een tentoonstelling... als jouw broodonderzoek af is? Dat zou een reden zijn om het nooit af te maken. Een interview met Beerta. Waarin? Van Nederland. Uh, daar, daar word ik ook nog genoemd. Hmm, ik zie dat niet. Uh, uh, uh, Beerta zit in een kamer waar hij niet eens alleen zit. Dat ben ik. Zo haalt iedereen op zijn niveau de krant. Langs de gracht was het nog stil. Hij keek omhoog. Het was licht bewolkt met vage blauwe plekken hoog in de lucht. De mussen bij de Hartenstraat zaten nu een boom verder. Een van de twee lappen in de boom tegenover het gebouw van Delta Lloyd... Zwaaide wild heen en weer. Hoewel er geen wind was. De andere hing doodstil. Hij dacht er enige tijd over na. Ik geef zoekend naar een verklaring. Dag te zien. We hebben het huis gekregen. In Buitenveldert? Ja, op het laatste ogenblik zijn er nog 2000 gulden naar beneden gegaan. En toen hebben we de knoop maar doorgehakt. Mooi. En wanneer trekt u erin? Niet voor 1 mei, want we moeten eerst nog onze diepvries leeg eten. Bederft dat dan? Natuurlijk bederft dat. Je moet zo'n kist toch ontdooien. En je kunt het niet opnieuw invriezen? natuurlijk nee, niet. Ja, ik weet er niks van. Hoe was het gisteren in Enkhuizen? Dat is altijd hetzelfde. Uh, maar jullie doen toch zeker wel wat? We luisteren naar Dreesman. Uh -huh. En als hij is uitgepraat, dan zeggen we dat het goed is. Uh -huh. En dan gaan we naar huis. <laughs> en duurt dat de hele dag? Het zijn twee commissies. ochtends de commissie buitenmuseum en smiddags de zevenmuseumcommissie. Uh, en dan zit je de hele dag te luisteren? Ja. Vind je dat dan niet zonde van je tijd? Nee, maar ik vind nooit iets zonde van mijn tijd. Of, of ik vind alles zonde van mijn tijd. Het is maar hoe je het bekijkt. De kamer moet ontruimd, maak je borst maar nat. Meteen? Meteen! Dan nou, zullen we er wel eens mee beginnen. Jaring! Ik wou eigenlijk weer weggaan, maar er is niemand om het te vervangen. Waar, nou, eh, Joost. Waar zijn ze dan? Eve heeft een dag vrijgenomen omdat Ineke ziek is. En Rie is vandaag naar het gemeentearchief. Uh -huh. En ik weet ook niet of ik er de komende dagen veel zal zijn. Want mijn vader is met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. Vervelend. Ik bedoel, uh, van je vader. Ja, dat is vervelend. Dan vervang ik je wel. Wanneer komt die mevrouw Nielsen ook weer? Maandag. Maar ik ben bang dat ik er dan ook niet ben. Geef me dan in ieder geval het dossier. Wil je dat nu hebben? Ik loop wel even mee. Ik hoor dat jullie plafond wordt gewit. Ja. Ik ben je. En ik ben jou dat jouw plafond niet gewit wordt. Dat was Heidi At is ziek. Hij heeft de hele nacht gesproken, zegt ze. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat heb ik niet durven vragen. Uh, Gert, zou jij zijn bureau misschien willen ontruimen? De schilders zijn in aantocht. Waar moet ik er dan mee naartoe? Uh, naar het bureau van Frits Bloemberg in de kamer van Rie. Ik kom bij jou en Tjitske zitten. Hé, hey. Zijn de schilders nou bij u? Ja, euh, hebt u gisteren die stukken voor het mannetje nog verzonden? Ik weet van geen stukken. In Den Haag. Wat moeten dat dan voor stukken geweest zijn? Een dik pak. Maar... Heb ik die dan niet gegeven? Kunnen ze het wel even nakijken? Ja. Kijkt u het even na. Naar nou, wie zei u? Het mannetje. In Den Haag? Ja, in Den Haag. Ja, dat is verzonden. Gelukkig, dank u. Ik vond het nog zo'n gekke naam, dat zal toch het mannetje heten. Zien. Gaat het? Jawel. ik ben nog pas op de helft. Ik ben benieuwd. Als je vast zit, dan hoor ik het wel. Hm. Misschien zou je ook andersom kunnen gaan zitten, met je rug naar het raam. Eh, uh, huh? huh? uh. Nou, omdat ik er verschrikkelijk zenuwachtig van word... als ze allemaal naar mij zitten kijken. Dan krijg ik jou in, in mijn rug. Maar nou, zit je met je rug naar de kamer. Ik denk er niet over. Jij bent bang dat ik op je nek spring? Tuurlijk, als er één reden heeft voor rancune, dan ben jij toch wel. Ja, dat is waar, ja, ja. Zie je wel. Zo, ik zie dat de schilders er zijn. We hebben jouw spullen op de bezoekerstafel gelegd. Dat wist ik niet dat ze vandaag zouden komen. Dat wist ik ook niet. Ik had toch wel graag van tevoren gewaarschuwd willen worden. Dat begrijp ik, maar ik wist het niet. Als je last hebt van de rook, dan zeg je het wel. Ik denk dat ik dan maar naar de bibliotheek ga. Dat is ook goed, natuurlijk. Ik wil nog wel gaan met je praten over een aantal aanschaffingsproblemen. Maar dat kan dan morgen nee, wel. Als je me nodig hebt, dan blijf ik natuurlijk. Nee, laten we maar liever wachten tot die schilders weer weg zijn. Dan kunnen we ook weer bij de systemen. Zien. Weet jij waar mijn vlakgum gebleven is? Dat weet ik niet, hoor. Ik ben even naar Joop. Ik was toch niet al te onvriendelijk tegen Bart, omdat hij weer wegging. Hij was al van plan om weg te gaan. Hij kan ook zo verschrikkelijk zeuren. Hij kan er niet tegen als iets onverwacht verandert. Dat heb ik ook wel. Maar dat hoef je dan toch niet zo te laten merken? Dat doet iedereen anders. Een man. Van mij? Van jou. Is dat niet gek? Dat jij daar niet zit? Nee hoor, Daar ben je zo aan. Ik vind het wel gek. Ik zal tenminste blij zijn als we weer weg zijn. Is blij dat het eindelijk eens opgeknapt wordt. Het werd ook wel tijd, hoor. Goed. Um, Joop, je hebt Hofnar in de systematiek onder circus gezet. En dat is niet goed, natuurlijk. Wat waren je overwegingen? Ik dacht, uh, het zal wel zoiets zijn als een clown. Waar zou jij het zetten, Lien? Ik denk bij overheidsdienaar. <lacht> Tuurlijk. Het is een overheidsdienaar. Geef maar hier dat adviesje. Ja, begrijp je het ook? Dat hoef ik toch niet te begrijpen. Um, en wat wordt het nummer dan? Wat heb je gehaald als ik het vragen mag? Of, of mag ik dat niet vragen? Appelen en aardappelen. Wil je erin hebben? Nee. Kan gerust, we hebben er genoeg. Ja, als het nou een appel was. Een appel. Een appel. Nee, maar het was een grapje. Om, om het goed te maken. Ja, goed. Nou maar wel. Hm. Nou dacht ik toch dat ik een onbreekbaar fietslot had, maar het breekt zomaar af in mijn handen. Je moet je kracht niet onderschatten zien. <laughs> Wat heb je nou met je fiets gedaan? Ik wou eigenlijk vragen of ik even naar de fiets maken mag. Ik, uh, ik haal het wel weer in. Al haal je het niet in. Nee, ik haal het in. Uh, tot straks. De hoofdstukken uit de Nederlandse rechtsgeschiedenis van Tjerouti rechtsgeschiedenis van artikel 1612 B.V. J.K. Nee, 34. Past Ik mag me er nee, natuurlijk niet mee bemoeien... ...maar jij zou eigenlijk eens in het bureau van Tjitske moeten kijken. Ik vind toch wel dat jij dat weten moet. Wat is er dan met het bureau van Tjitske? Kijk maar eens. Als je me niet zegt dat ik je erop geweest heb... Waar moet ik kijken? Overal. In alle laden. Visjes, carbon, papier, schrijfgerij. Nee, die nou net niet. Goeie god. Tijdschriften mappen van een half jaar oud. Van een jaar, zeker... Twintig stuks, van jaren. Hoe is het mogelijk dat dat nooit gemerkt is? Wat je daar natuurlijk niet aan denkt. Het zijn samenvattingen van Tjitsky... die door Bart of door Ad of door mij zeggen afgekeurd met de opdracht om ze te herschrijven. Als de andere afdelingen hierachter komen... dan geeft het het grootste glazen. Ik vind het al gek dat ze die aflevering nooit gemist hebben. Ze dus dat is toch wel eens nodig. Hè? Echt? Wij ze niet gemist hebben. Zolang ze niet in het systeem zitten, dan missen wij ze niet. Ik zal het met u bespreken. Had ik jou daar nu wel op mogen wijzen? Ja, tuurlijk. Dit zou zijn uitgelopen op een catastrofe met de andere afdelingen met balk. Dit is een daarom vond ik het ook wel verantwoord. Ik oh, had het aan zien... Oh, je zit hier. Ik vroeg me al af. Ja, ik zit hier. Zou je de Giro's willen tekenen? Is Balk dan niet? Balk is naar New York. Wist je dat niet? Hoe zou ik dat weten? Alleen de declaraties heb ik gehouden, want die wil Balk zelf zien. Wanneer wil je ze hebben? Kan het vandaag nog. Het is half vijf. Dat kan wel. Toch eens even kijken hoe ver ze nu zijn. Kom eens, kom eens. Ham, ham. Kom. kom maar, ham. Dag Maarten. Dag Tjitske. Dag Bampie. Tjitske, ik zocht gisteren iets in je bureau en toen heb ik deze mappen gevonden. Oh. Dat kan natuurlijk niet. Als ze van de andere afdeling erachter komen, dan krijgen we het grootste glazen mee. En bovendien zijn deze artikelen nu niet aangekondigd. Ik, ik zal ze wegwerken. Kun je wel helpen? Nee, dat moet ik zelf doen. Als dat problemen geeft, je me dan, dan help ik je. Dag Maarten. Dag, dag Tjitske. Dag, dag Geert. Hier is die catalogus met mijn voorstellen voor aankoop. Dank je. zal het bekijken.